Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Een hypotheek met onmiddellijke ingang gaan aflossen. Daarvoor pleit topman Zalm van ABN AMRO in het Algemeen Dagblad. Dan wil dat nieuwkomers en bestaande huizenbezitters gelijk worden behandeld. Nieuwkomers moeten vanaf volgend jaar die hypotheek in 30 jaar aflossen. Mensen die al een woning hebben kunnen 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken... ook al lossen ze niets af.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 In Amerika is een Oezbeek veroordeeld omdat hij van plan was president Obama te vermoorden. Hij kreeg bijna 16 jaar cel. Hij werd vorig jaar opgepakt toen hij wapens wilde kopen van een undercover agent. Omdat de Oezbeek illegaal in Amerika is, wordt hij na het uitzitten van zijn straf het land uitgezet. In Veldhoven is een deel van een tuincentrum door brand verwoest. Het vuur ontstond gisteravond in het winkelgedeelte van het tuincentrum en sloeg over naar een huis. De bewoners konden op tijd wegkomen. De rook dreef over de A2, maar de snelweg hoefde niet te worden afgesloten. Er zijn wat bestrijdingsmiddelen verbrand, maar uit metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Het weer bewolkt, regelmatig buien. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen droog en zonnig. Maximum temperatuur 18 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Op de A29 tussen Rotterdam en Dinteloord. Tot zover de verkeersinformatie.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 If you know that, it amazes me Got me off the hook and nothing else don't faze me Can you be my one and only sunshine lady? You leave now, maybe hey, baby I'm just sipping on chamomile Watching boys and girls in the sex appeal With a stranger in my face who says she knows my mom And went to my high school ZFM. Zfm. to dance grandmother Be free.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 So ready to blow. Shawty don't even know she can get in it but the low. Tell me she's not a blow, it's okay, it's under control. Show me some brand, no, cause girl, you can handle. Baby, with stars, suddenly you come up in my clothes. Girl, I'm loose, so in my Bugatti got it the same, no. Show me a perfect bitch, you got it, my banjo. Talented with your lips, like you blew out of I tell you